FM. U luistert naar Play It Loud. Het harde jaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort.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 Player, man.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 to sleep, I'm counting shit but running out, as time ticks by, still I try, no rest for golf tops in my mind, on my own, here we go. like they're gonna bleed. Right up in Volcano, my skull. I melt dry. Drive. The clock is laughing in my face crooked spine. My senses is dull.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 zelfs twee versies had van zijn nummer The Reaper. Ik heb gekozen voor de mannen van Kiss met Argent's cover God Gave Rock and Roll to You. Dat speciaal is opgenomen voor de film. En daarna hoor je wat stevigere muziek, metalcore, oftewel Unearth met hun soundtrack.